Uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. School dicht na doodsbedreigingen via Twitter. Afgifte identiteitskaart alleen voor dringende gevallen. En arrestatie na miljardenverlies Zwitserse bank. Stapelwolken en zon wisselen elkaar af vanmiddag. Op de meeste plaatsen blijft het droog. 18 graden wordt het ongeveer. Morgen is het in de ochtend zonnig, maar smiddags raakt het vanuit het zuidwesten langzaamaan bewolkt. Er is een kans op wat lichte regen. Het weekend dat wordt ronduit bewolkt, buig en fris. Eerst naar Zoetermeer. Daar is een school dicht. Na dreigementen via Twitter. Een jongen van 16 is als verdachte opgepakt. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is bij de school. Waar alle deuren dicht zijn, alle hekken op slot, terwijl normaal gesproken er op dit tijdstip lesgegeven zou moeten worden. Vanochtend om 11 uur heeft de schooldirectie besloten om alle leerlingen naar huis te sturen. Net stonden hier nog wat leerlingen en een van die leerlingen vertelde hoe dat allemaal gegaan was. Er is gisteren is er een meisje bedreigd op Twitter en op MSN. Maar dus de halve school bleef al thuis omdat ze bang waren. omdat Er is gezegd dat er vandaag een schietpartij kwam. Maar de andere helft ah, had gewoon zoiets van ik ga gewoon wel naar school. En, uh, maar toen hebben ze op een moment de school gesloten omdat er heel veel chaos was. Want iedereen was toch wel bang en iedereen wilde weg. Dus ze hebben alle lessen laten uitvallen. Wat waren dan toch wel serieuze bedreigingen. Ja, er is op Twitter is er gezegd dat hij uh, vandaag dat meisje zou komen neerschieten. En degene uh, die daar wel wilde helpen zouden de volgende zijn. En op, ja, wat op MSN is gezegd, dat weet ik niet precies. Maar hij heeft op Twitter ook gezegd dat hij al vijf mensen heeft vermoord. Dus dat hij haar zou vermoorden met een glimlach. Leerlingen van de school in Zoetermeer. Uh, Henrik Willem, hoe gaat de politie met, met die dreiging om? Nou, de politie die heeft vanochtend hier met een politiehelikopter boven de school gehangen. Ze nemen de dreiging serieus. Cor Spruit is van de politie Hagelanden, Wat heeft u vanochtend nog meer gedaan? We hebben fysieke maatregelen getroffen. Dat betekent dat de agenten in Burgen ook in de school zijn geweest. En er heeft dus iemand aangehouden. Dat klopt. We hebben vanmiddag een 16-jarige jongen uit Soetermeer... op een school in Soetermeer aangehouden. En wij... Niet deze school. Niet deze school. En wij onderzoeken de betrokkenheid van de jongen bij de dreigtweet. En heeft u ook de school geadviseerd om dicht te gaan? Nee, we zijn uh, gisteravond laat nog in contact geweest uh, met de school. Daar hebben we met de school afgesproken dat zowel de politie als de school maatregelen zou nemen. Dat betekent bijvoorbeeld voor de school extra beveiligers uh, bij de deur. Uh, maar één ingang, zodat we goed konden zien wie er uiteindelijk de school uh, binnen ging. En zoals ik al zei, wij zijn met collega's hier uh, rond de school in actie geweest. Heeft u iets gevonden? Nee, we hebben niks gevonden, maar dat betekent ook niet dat wij hier in school een zoeking uh, gehouden hebben. We hebben de tweet met de bedreiging serieus genomen, vandaar dat we hier aanwezig waren. Ja, want de grote vraag is natuurlijk, heeft iedereen elkaar hier via de social media gek lopen maken? Of is er echt iets aan de hand? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Uh, wij hebben in ieder geval besloten om de tweet serieus te nemen. Uh, het onderzoek heeft nog niet uitgewezen dat het om een grap zou gaan. Zou dat wel zo zijn, dan zouden we uiteraard niks doen. En zolang we dat niet weten, nemen we het zeker voor het onzekere. Dank u wel. En in ieder geval vanmiddag blijft de school dicht. Of dat morgen ook het geval is, dat weten we nog niet. Vanuit Zoetermeer was dat verslaggever Henrik Willem Hofs. Gemeenten geven voorlopig alleen een identiteitskaart... aan mensen die hem dringend nodig hebben. Wie minder haast heeft, wordt de komende maand op een wachtlijst gezet. Er is namelijk een stormloop op ID-kaarten ontstaan... nadat de Hoge Raad vorige week bepaalde dat de kaart gratis moet zijn. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft nu een brief aan de gemeente gestuurd... om alles in goede banen te leiden. Alleen aanvragen met een hoge prioriteit worden meteen in behandeling genomen. En dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die nu geen identiteitsbewijs hebben... of die een ID-kaart hebben die bijna is verlopen. Minister Kamp heeft nog te weinig steun voor zijn aangepaste pensioenakkoord. Hij doet er op dit moment in een Kamerdebat alles aan... om de Partij van de Arbeid over de streep te trekken... en achter het akkoord te krijgen. Een verslag van Peter Blok. Minister Kamp van Sociale Zaken heeft de Partij van de Arbeid nodig... want de PVV, zijn gedoogpartner, wil de AOW maar verhogen tot 66. De Partij van de Arbeid wil verder gaan... maar wil dan wel dat er meer wordt gedaan voor mensen met lagere inkomens... en mensen met zware beroepen. Maar de tijd van praten is voorbij, vindt Kamp. Nu is het zover dat het moet gaan gebeuren. Omdat na twee jaar praten is nu het noodzakelijk om de stap... Naar, naar het treffen van maatregelen en het vinden van oplossingen te zetten omdat het zowel voor de pensioenfondsen als voor de Rijksoverheid noodzakelijk is... om te weten waar ze de komende jaren financieel aan toe zijn... en wat er gedaan moet worden en wat er gedaan kan worden... om de problemen die dreigen om die uh, tijdig uh, te counteren. Is er eigenlijk wel een pensioenakkoord, wil de oppositie weten. D66-Kamerlid Wouter Koolmees. De minister geeft een uitgebreid exposé over de totstandkoming van het pensioenakkoord. Uh, maar... Mijn beeld uit de kranten is dat de, met name de FNV intern zeer sterk verdeeld is. De twee van de 19 grootste onderdelen van de FNV zijn tegen het pensioenakkoord. Dit weekend wordt pas duidelijk of de FNV überhaupt akkoord gaat geven. Dus als u heel eerlijk bent, is er eigenlijk wel een akkoord? De minister, ik ben altijd heel eerlijk. Dat, uh, dat mag u ook van mij uh, verwachten. Um, maar stelt u zich nou eens voor dat u een, een geïnteresseerd lid bent van, uh, van de FNV en u zit hier op de tribune en u kijkt naar de Kamer. Dan ziet u daar toch ook dat daar verdeeldheid is en dat daar grote verschillen zijn. Dat iedereen zijn eigen invalshoek uh, kiest. Maar uiteindelijk moet het toch zo zijn dat hier in de Kamer dat er een conclusie getrokken wordt. Dat is ons werk. Wij, Wij zijn volksvertegenwoordiging en uiteindelijk wordt er gekeken is het 75 plus in of is het 75 uh, min in? En er moet dus geprobeerd worden om uiteindelijk een gezamenlijke conclusie te trekken. En dat kan wat Kamp betreft maar één ding betekenen. Steun voor zijn pensioenakkoord en nu na twee jaar praten eindelijk aan de slag. Maar de Partij van de Arbeid wil dat Kamper alles aan doet om alle FNV-bonden achter het akkoord te krijgen. Heeft u uh, bijvoorbeeld uh, de voorzitter van de vakcentrale en bondgenoot en afgekomen bij u uitgenodigd? Gaat u dat doen? Want u kunt ook denken in het belang van de zaak. Het in het belang van de zaak is het voor mij van oh, ongelooflijk! Ik ben minister van sociale zaken. Ik nodig die lieden bij mij uit en wij gaan het oplossen. De ik vind het niet juist, voorzitter, om als er een vakcentrale FNV is... of een vakcentrale CNV of een vakcentrale MHP... en ze hebben daar een structuur waarbij één persoon aan de leiding staat... en die wordt het veld tegen gestuurd om met mij te onderhandelen... om dan buiten die persoon om anderen uit te nodigen. Het is heel goed mogelijk dat uh, in overleg met de, de leiding van die organisaties... dat die gesprekken plaatsvinden zoals u heeft uh, gezegd. En dat is, is dus ook gebeurd. Ik, uh, ik respecteer de, de, de eigen de eigen uh, uh, bevoegdheden van die organisaties. Zij bepalen hoe ze hun zaak organiseren en wie ze het veld in Het pensioendebat duurt nog de hele middag. Dit is het NOS Journaal, het Dorald meegens. Door ongeoorloofd handelen van een medewerker... heeft de Zwitserse bank UBS een verlies van zo'n 2 miljard dollar geleden. De man die verdacht wordt van de transacties is opgepakt... weet economieredacteur Bart Kamphuis.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 De Denen gaan vandaag naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Het land heeft al jarenlang het strengste immigratiebeleid van Europa en is daar trots op. Denemarken wil alleen goed geïntegreerde immigranten die bijdragen aan de samenleving. En dus moeten ze op cursus. Correspondent Rolien Kreton volgt een immigrantencursus voor vrouwen op zoek naar een baan. Minority. Een cursus ongeschreven regels op de Deense arbeidsmarkt. Speciaal voor immigranten. Met de meest noodzakelijke basisbegrippen, zoals minoriteit. Suzanne Bernstein, onderwijzeres hier op deze school. Wat probeert u deze mensen te leren? Het is belangrijk dat je flexibel, arbeiden Ze zegt in Denemarken is het heel erg belangrijk om flexibel te zijn. Je moet je kunnen aanpassen. In Denemarken word je snel verplaatst van de ene baan naar de andere en dat moet je accepteren. nu, In deze tijd van recessie is het belangrijk dat je ja, vloeiend bent in het Deens. Niet alleen in uh, Deens spreken, maar ook in het Deens uh, schrijven. En dat is speciaal belangrijk voor deze...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 Waar komt u vandaan? Waar komen u vragen? Uh, Indonesië. Uh, twee Pakistaanse vrouwen en één vrouw uit Indonesië. Uh, hij uh, kan niet goed met zijn collega's opschieten. Is dat iets waar u ook bang voor bent? Nou, wie ik bang. Ja, ik ben bang. Nee, daar zijn ze niet bang voor. Uh, wat denken jullie als je dit leest? Collega. Voor die HIV Ja, dit gebeurt ook in de werkelijkheid, zegt ze. Dan een meevallen voor Grols. De Bierbrouwer... hoeft een Europese boete van ruim 30 miljoen euro voor kartelvorming niet te betalen. De Europese Rechtbank heeft er een streep doorgehaald. Er is namelijk een vormfout gemaakt. Volgens de Europese Commissie heeft Grols eind jaren 90 verboden afspraken gemaakt. met Heineken en Bavaria. Daar kregen ze alle drie een boete voor. Koninklijke Grols NV stapte vervolgens naar de rechter... omdat de afspraken niet waren gemaakt door het moederbedrijf... maar door een dochteronderneming. En volgens de rechter had de Europese Commissie inderdaad duidelijk moeten maken... waarom het moederbedrijf aansprakelijk is gesteld voor het gedrag van de dochter. De Britse premier Cameron en de Franse president Sarkozy... zijn voor een bliksembezoek in Libië. De twee kwamen vanochtend aan in Tripoli. Daar praten ze met de nieuwe machthebbers van het land en bezoeken ze een ziekenhuis. Daarna gaan ze naar Benghazi. Er zijn veel veiligheidsmaatregelen genomen. Zo heeft Sarkozy 160 beveiligers bij zich. Het is het eerste bezoek van buitenlandse leiders aan Libië sinds kolonel Gaddafi niet meer aan de macht is. Cameron en Sarkozy zijn populair onder de Libiërs omdat ze zich sterk hebben gemaakt voor de NAVO-acties tegen Gaddafi. Sport. Carlos Sastre stopt met wielrennen. De Spanjaard vindt het na 14 jaar op het hoogste niveau wel mooi geweest. De laatste jaren kon hij ook niet meer met de beste mee. Sastre won in 2008 de Tour de France... en werd onder meer ook twee keer tweede in de Ronde van Spanje. Het afgelopen jaar reed Sastre in dienst van het Spaanse team Giox... en was hij nog te zien in de Ronde van Spanje. Flinke tegenvallen voor Ajax. De club moet het de komende twee weken zonder aanvaller Miralem Soleimani doen. Soleimani raakte gisteravond geblesseerd aan zijn hamstring in het Champions League-duel met Olympique Lyon. Ajax mist hem nu in een aantal belangrijke wedstrijden. De competitieduels tegen PSV en Twente... en het Champions League-treffen met Real Madrid. Nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. In Zoetermeer is een middelbare school gesloten... naar bedreigingen via internet en een jongen van 16 is aangehouden. Gemeenten geven voorlopig alleen een identiteitskaart... aan mensen die hem ook dringend nodig hebben. En in Londen is de man opgepakt... die een miljardenverlies heeft veroorzaakt... bij de Zwitserse bank UBS...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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is de dag van de democratie. Hoe slecht is democratie eigenlijk voor de economie? Kijk naar de euro. Iedereen moet en wil er maar over meepraten. En intussen gebeurt er veel te weinig. In deel 4 van zijn radiodagboek praat Hans van Breukelen, de oud-doelman... over de bewondering voor zijn vrouw. En wat het met hem deed toen bij haar kanker werd geconstateerd. En dan, uh, ja, de meekonstant van Dat zijn van die rare momenten. Dan, dan zie je jezelf al achter een baar lopen. En dat is dan heel vreemd, terwijl het nog is. En je blijft op een wonder hopen. En dat hebben we ook steeds uh, uh, gedaan. Na half twee is .nl. De stelling dan, het boerkaverbod is symboolpolitiek. Het omstreden Boerka-verbod, hoogstwaarschijnlijk morgen... beslist het kabinet daar officieel over of het er komt en hoe het eruit moet zien. PVV-leider Wilders heeft zich jaren sterk gemaakt voor zo'n verbod.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 Eén voor allen, allen voor één, dat zou de slogan kunnen zijn van de Eurolanden. toen er besloten werd om één munteenheid in te voeren. De euro dus. Maar van die eensgezindheid is weinig meer over. Het lukt de Eurolanden maar niet om de neuzen dezelfde kant op te krijgen... om de munt van de ondergang te redden. Er wordt onderhandeld voor en achter de schermen, achter de rug ook van anderen om... en vervolgens in de eigen kabinetten en parlementen. En lunch vraagt zich op deze dag van de democratie af... is democratie eigenlijk slecht voor de economie? Ik praat erover met Esther Mirjam Sent, hoogleraar Economische Theorie en Economische Beleid... aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, ook lid van de Eerste Kamer trouwens. Namens de Partij van de Arbeid zit u daar, mevrouw Sent, Goedemiddag. Dan zou het leuk zijn als ze nu zou zeggen goedemiddag of iets anders van diensttrekking. Maar um, ik hoor niets, het blijft angstvallig stil. En dat ja. we... Oh, u bent er toch, mevrouw Sendt. Ik ben er toch. Het was even een klein technisch probleempje, maar dat hebben we opgelost. Dat hebt u zelf even eigenhandig opgelost? Mooi. Nee, uh, ik heb hier een hele kundige manier <laughs> okay, naast mij zitten. Okay. Nou, ik heb u uitgebreid geïntroduceerd en ik zei goedemiddag. Goedemiddag. Ja, oké, okay, dan pakken we het daar weer even op. Uh, er wordt al maanden gesproken over de eurocrisis. Het lijkt erop dat de eurolanden elkaar in een ijzeren greep houden. Stel dat er een soort economisch dictator in het leven zou worden geroepen, hè? Uh, die persoon doet wat dan het beste is voor de munt... en landen worden monddood gemaakt. Zou dat, uh, laten we zeggen, theoretisch gezien... Een, een goede ontwikkeling zijn voor de economie? Ja, in dit geval hebben we te maken met een ernstige weeffout in de Europese Unie. In die zin dat het wel een monetaire unie is en geen politieke unie. En wat je nodig hebt is een politieke unie... waar er duidelijkheid is over uh, het algemene belang... en waarin landen zich niet gaan schuilen achter hun eigen belang... Dus zo'n dictator zou daar uh, wel iets meer aandacht voor kunnen vragen. Maar ja, als hij geen mandaat heeft, uh, is dat natuurlijk ook weer problematisch. Nee, we, we hebben de afgelopen weken wel gezien dat er een soort van reparatie uh, wordt geprobeerd. Hè. Er zou dan een soort euro moeten komen. Ja, je zou dat niet een dictator mogen noemen, denk ik. Maar zou dat alweer een stap in de goede richting zijn, wat u betreft? Ik denk dat het zeker een stap is in de goede richting. Vooral op de lange termijn. Uh, op de lange termijn moet er gewoon meer samenwerking komen binnen de Euro Europese Unie. Er moeten er sancties zijn die uh, vooraf duidelijk zijn, die gehandhaafd blijven. En dat uh, blijft nu achterwege. Maar ik denk niet dat zo'n eurocommissaris de huidige problemen op kan lossen. Uh, daar is toch uh, samenwerking tussen de individuele Europese landen voor nodig. Ja, en daar is die democratie dus heel erg lastig. Want iedereen moet erover meepraten en, en we komen niet veel verder. Uh, de, uh, Mensen zitten ook te filosoferen hè, met, de, met, de, met de benen op tafel. Uh, er zijn ook mensen die zeggen, nou geef het gewoon maar allemaal in handen van een kleine elitaire groep. Laten we zeggen de beste economen van Europa en laat die het beslissen. Ja, maar de vraag is welk mandaat ze hebben hè, en, hoe, en welke macht ze uiteindelijk hebben. In een bepaald opzicht neemt de Europese Centrale Bank die rol nou op zich. Waar de politici falen is de Europese Centrale Bank heel erg druk bezig met het opkopen van staatsobligaties van de problemenlanden. Maar uiteindelijk heeft de Europese Centrale Bank geen uh, politieke macht, uh, geen machtsmiddel en is het een hele gevaarlijke operatie. Ja, dus dat, dat is ook niet echt wenselijk. We zullen het met die democratie moeten doen. We zullen het ermee moeten doen. En uh, uit allerlei onderzoeken blijkt dat uh, economie goed is voor de democratie. En dat democratie goed is voor de economie. Ah. Dus dat is eigenlijk wel heel erg bemoedigend. Ja. Uh, toch lukt het maar niet om eruit te komen. De belangen van de individuele landen zijn te verschillend. Van, van sommige hoofdrolspelers ook misschien wel. Uh, uiteindelijk zullen dus de meeste stemmen gelden. Maar uh, we leveren dat in het geval van de eurocrisis ook het beste resultaat op, is de vraag. Nou ja, een groot probleem met uh, de manier waarop de politieke leiders nu de eurocrisis aanpakken... is dat ze vooral op hun eigen belang zitten. Van ja, als we als Nederland meedoen, dan moeten we er wel iets uit kunnen halen. En wat we vergeten, is dat het algemene belang uh, voorop staat... en dat het uiteindelijk ons eigen belang daar ook mee gediend is. Dus we kunnen wel proberen om ons te verschuilen achter de Nederlandse dijken... maar uiteindelijk is dat een uh, houding die weinig vruchtbaar is. Ja, Maar ja, tegelijkertijd, uh, nu met alle democratische middelen die ons ten dienste staan, komen ze er ook maar steeds niet uit. Nou ja, er is hoop. Er wordt wel steeds meer gedwongen tot Europese samenwerking. Merkel en Sarkozy staan nauw in overleg met elkaar. Er is een samenwerking in de vorm van het Europese noodfonds. Dus je ziet ons wel langzamerhand richting meer Europese samenwerking bewegen. Maar het is wel een beetje laat en er moet echt goed duidelijkheid komen. Want met dat doormodderen verergert de situatie alleen maar. Nou ja, en het draagvlak, wat misschien al niet heel graag... Was, dat wordt alleen maar minder, lijkt het. Hè? Als je mensen op straten hoort, uh, ja, die, die zeggen allemaal van, uh, nou, laat la, maar, la, la, uh, la, la, la, Er zijn zelfs mensen die zeggen van, laten we ons gewoon terugtrekken en gewoon weer terug gaan naar de gulden. Ja, dat is een heimwee naar vroeger en het uh, ontkennen van een uh, dynamiek die uh, sterker is dan onszelf. Uh, de wereldeconomieën zijn uh, onweerlegbaar vertakt en vernetwerkt geraakt. Zijn vervlochten met elkaar. Dus terug naar de gulden is echt geen optie meer. Uh, wat we moeten doen is uh, ons beseffen dat we samen sterker zijn, staan. En, uh, en die route uh, met, uh, met wow. lef bewandelen. Nee, dat snap ik. Even, want we hebben het eigenlijk over de democratie natuurlijk. En als je nou, neem bijvoorbeeld meneer Sarkozy als voorbeeld. Die moet herkozen worden. Dus die wil niet ja. een, een impopulaire boodschap naar zijn achterban uh, uitstralen natuurlijk. Nou ja, wat ik mis zijn politici met lef... die uh, niet zo de oren laten hangen naar de angstige kiezers... die zich bedreigd voelen door het buitenland... bedreigd door de toegenomen complexiteit. Wat je nodig hebt zijn leiders die uitleggen van... nou, de, het, op korte termijn zou er best wel even wat pijn kunnen uh, kosten. Zou er wat pijn kunnen zijn, maar op lange termijn zijn we gewoon beter af... als we deze weg bewandelen. Maar uh, de leiders de, die wij nu hebben, die zijn toch te veel op de korte termijn... en te veel uh, ja, uit angst... door. Voor het kiezerspubliek uh, ha handelen ze. Ja. Maar goed, dat is dus de democratie. Want we kunnen ze onder vier jaar uh, uh, ja, wegstemmen. En daar zijn ze bang voor. Nou ja, ik, ik, je zou hopen dat die democratie dan ook uh, het goede evenwicht brengt. En dat de kiezers ook, tot, tot kiezers doordringt van ja, dit is een route die, die niet werkt. Uh, maar dan heb je ook de gele... het is een wisselwerking hè, tussen de, de, de leiders en de kiezers. De leiders die de kiezers bij de hand moeten nemen en de kiezers die de leiders af en toe terugroepen. Ja. Um, nou hebben we natuurlijk in de jaren dertig ook een crisis gehad. Heeft de democratie toen een, een positieve of een negatieve rol gespeeld? Nou ja, ook in de jaren dertig hebben we gezien dat landen zich gingen terugtrekken op hun eigen belang. Allerlei protectionistische maatregelen werden genomen. En dat heeft uiteindelijk ja, de crisis enorm verergerd. En nou, met allerlei gevolgen van dien. Dus ik hoop, ja, ik hoop echt met, in het diepste van mijn hart dat we daar wat van geleerd hebben. En dat we proberen om ja, die, die escalatie te voorkomen. Er zijn er in de geschiedenis ook voorbeelden te noemen waarbij aangetoond is dat een democratisch besluit juist tot economische voorspoed heeft geleid? in het algemeen is het zo dat uh, democratieën goed zijn uh, voor de economie. Uh, we hebben weten economie is emotie. Vertrouwen is een enorm belangrijke economische motor. Het Nederlandse poldermodel uh, doet het hartstikke goed. We zijn beter uit de crisis uh, van de jaren 70 en 80 gekomen door het akkoord van Wassenaar. Uh, en juist nu zou het moment moeten zijn waar uh, we als, met een sociaal akkoord ons uh, sterker op de toekomstige uitdagingen voorbereiden. Want ja, uiteindelijk uh, de krediet en de landencrisis zijn ook maar kleine probleempjes als je nog grotere problemen als de klimaatcrisis, energiecrisis en ja. bevolkingscrisis erbij neemt. Ja. om ons nog maar even vrolijk te maken. Ja, maar dat, dat sociaal akkoord, waarover ze op dit moment zelfs in de Kamer nu al over wordt gesproken. dat is ook maar. Ja. als je dan hebt over democratie. ik geloof dat het net aan binnen de FNV uh, nu een meerderheid heeft. Dus ja. Uh, het is heel erg lastig, maar uh, yeah, never waste a good crisis, zegt uh, Raam Emanuel, heel mooi oud adviseur van... Uh, president Obama. Dus uh, in mijn optimisme denk ik toch dat dit het moment is... om uh, samen uh, ons sterk op de toekomst voor te bereiden. Maar in mijn realisme zie ik ook nog wel uh, leiders die de oren laten hangen. En mis ik die veel la langere termijn visie op mm. het algemene belang. Even in het algemeen. Ziet u toch een ontwikkeling dat uh, het minder democratisch wordt? En, uh, en, ja, en, en meer, dus dat de democratie meer ondergeschikt wordt gemaakt aan de economie? Nou ja, ze versterken elkaar. We weten als het goed gaat met een economie... dan zijn we ook eerder bereid om een democratie te ondersteunen. Want dan hebben we het gevoel dat we het best wel delen. Ik kan, nog wel, ik kan, ik, ik kan het wel leiden. Mijn persoonlijke positie wordt er niet door geraakt. Dus het, het, het, het, als het goed is, en het verleden heeft dat ook aangetoond... is er een positieve wisselwerking. Als het goed gaat met de economie... zijn we eerder bereid te investeren in de democratie. En als het goed gaat met de democratie... is dat ook weer een hele belangrijke economische motor. Het zal altijd met elkaar in samenhang moeten zijn. Dank voor de uitleg Esther Mirjam-Sendt, hoogleraar Economische Theorie... en Economisch Beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het Radio Dagboek. Deze week met Hans van Breukelen. En deze week verschijnt mijn boek Winnen. In het Zeeuwse Goed sprak Van Breukelen gisteren leden van de voetbalclub FV, VV Kloetingen toe. Uh, hij heeft het uh, daar over het geheim van succes, maar ook over omgaan met tegenslag. In zijn voordrag bewijst hij ook eer aan zijn vrouw, die die twee jaar geleden verloor aan kanker. Luistert u naar het vierde deel van het radiodagboek van Hans Van Breukelen. Mag ik een hartelijk applaus voor Hans Van Breukelen? Dankjewel. Geluk dwing je af. Ken je die uitspraak? Geluk dwing je af. Mag ik handen zien wie daarin gelooft? Ah, daar zijn er een paar. Ik geloof er geen hout van. Gelukkig en pech overkomen hier volgens mij. Karen heeft uh, in begin 2008 uh, kreeg ze van die pijnlijke aanval in de buik. We hebben ondanks die hele nare uh, momenten, zijn we toch, uh, heb ik tegen haar te gezegd: we gaan toch je 50 verjaardag vieren. Dat hebben we ook op Ameland gedaan. Daar hebben we ook iets gedaan wat ze, dat we nog nooit hadden gedaan. En dat ze de rest van haar leven nooit meer zou vergeten, dat was de intentie. Want we ze hebben een duo-sprong gemaakt uit een vliegtuigje. Een parachute van drie kilometer. Geweldig. En eh, toen is ze begin september, want ze bleef last houden en ze afvallen... toen is ze naar, voor het eerst naar het ziekenhuis gegaan. Op de 18e december eh, hadden we een, een vervolgafspraak. En toen eh, meldde die ons... Ja, dat het alvleeskierkanker was. Ja, en dan heb je zes tot negen maanden nog in principe te leven. Je weet niet eigenlijk hoe je, wat er dan met je gebeurt. Karen is toen ook op schoot gekropen. En, ja. Maar toen zei ze ook nog van ja, die zes, negen maanden... daar gaan we, daar gaan we niet zomaar mee akkoord. Wat zijn er nog mogelijkheden? Nou, en toen dacht ik eigenlijk eind januari, nee, half februari... Van, nou, als ze de de zomer nog gehad, is, is het een godswonder. En toen is ze eigenlijk vanaf eind maart, begin april, is ze opgeknapt. Nog met vrienden eind augustus, notabene, in uh, Zeeland wezen fietsen. En toen merkte ze gewoon dat het, dat, ja, dat het slechter ging. Als er iemand was die wist dat ze zou gaan overlijden... zo sterk bezig was met de dingen die ze nog wel kon... en daardoor iedere dag nog een klein feestje wist te maken... niet voor alleen voor haarzelf, maar ook voor ons dat je altijd zegt, ja, er gebeuren dingen in je leven, daar heb je geen invloed op. Maar de wijze waarop je ermee omgaat, heb je wel. Ik weet nog dat de laatste zondag, dat ze in het ziekenhuis lag... voordat we haar mee naar huis zouden nemen om te kunnen gaan sterven... en waar ze toen de wens had, ik wil niemand meer over de vloer hebben... buiten de kinderen uiteraard de aanhang... en nog haar hele goede vriendin en haar broer... en nog wat naast de familie... Dat ze het moeilijkst had met vrienden en anderen die afscheid kwamen nemen op zondag. En dat die verdrietig waren om haar. Daar werd zij verdrietig over. En dat heeft haar eigenlijk nog het meeste energie gekost. Zij was anderen aan het troosten. Mag ik u een andere vraag stellen? Wanneer geven wij elkaar de meeste complimenten op deze aardbol? Als je dood bent. We prijzen elkaar de hemel in. En ik vind dat rijkelijk laat. Het is heel gek. Wij hebben toen, uh, eigenlijk na die hele zware koeur uh, tegen de kom op, we gaan uh, een cruise maken. We gaan weg, lekker met z'n tweeën. En dan, uh, ja, dan mee constant aan het malen. Dan, dat zijn van die rare momenten. Dan, dan zie je jezelf al achter een baar lopen. Zowel in de kerk als uh, de crematie uh, wilde ik mijn dingen naar haar toezeggen. En dat gebeurde daar allemaal. Dat kwam bijna... En dat is dan heel vreemd, terwijl ze het nog is. En, en toch wil je niet dat het gaat gebeuren. Je blijft op een wonder hopen. En Dat hebben we ook steeds uh, uh, gedaan. En uh, het enige wat ik maar uh, heb gedaan... Ja, zoveel mogelijk voor er te zijn. En uh, dan zei ze altijd van Hans... luister, je hoeft me nergens voor te bedanken... want ik kan je ook net zo goed bedanken. En uh, het feit dat ze op een gegeven moment zei... van wat ben ik blij... dat die rotziekte niet op mijn hersen is geslagen... kort voordat ze ging sterven... Ja, is ook weer zo typerend dat ze nog iets positiefs eruit kon halen. Ja, als je dat als, als echtgenoot, als maatje, als soulmate, maar ook met je kinderen zo mag beleven. Ja, dan is het en blijft het een, een voorbeeld voor je. En daarom inspireert ze me tot op de dag van vandaag. Heel veel succes in hetgeen wat u doet. En als u iets te vieren hebt, vier het dan ook alsjeblieft met elkaar. Gaan jullie goed, dankjewel. Ja, maar kunnen we even laten lopen tot hoe hoe? Even laten lopen. Is dat al? Oh, dat zit er niet meer op. Hey, jammer. Uh, cool in the gang natuurlijk. Een celebration aan het eind van dit radiodagboek van Hans van Breukelen. Hij uh, eindigt daar zijn toespraak mee. En dus ook dit radiodagboek gemaakt door Maarten Bleumers. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. De stelling zo meteen in stand.nl die luidt als volgt. Een boerkaverbod is symboolpolitiek. En we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Eerst is hier nu Lisa Radio Thomassen. NOS Journal. De meeste Nederlanders zijn volgend jaar fors meer kwijt aan zorgkosten. hebben bronnen bevestigd naar berichten in de Telegraaf. Het kabinet zal morgen bij de presentatie van de miljoenennota bekendmaken. dat de zorgtoeslag omlaag gaat. en de hogere inkomens gaan meer zorgpremie betalen. in sommige gevallen gaat het om bijna duizend euro per jaar. Een middelbare school in Zoetermeer is gesloten na bedreigingen op Twitter. Twee leerlingen werden bedreigd. Een van hen zou vandaag rond het middaguur worden doodgeschoten. Vanwege de onrust die daarover ontstond, besloot de school vanmorgen dicht te gaan. Een jongen van 16 is opgepakt. Op het dragen van een boerka komt een boete van maximaal 380 euro te staan... blijkt uit een wetsvoorstel van minister Donner... dat morgen in de ministerraad wordt besproken. Volgens Donner past het dragen van een boerka niet in de open Nederlandse samenleving... die uitgaat van de gelijkwaardigheid van man en vrouw. En in Noorwegen zijn door een brand op een cruiseschip twee opvarenden omgekomen. Twee mensen raakten gewond, er zijn twee vermisten. De ruim 250 andere opvarenden, onder wie twee Nederlanders zijn ongedeerd. De brand brak uit in de machinekamer toen het schip vlak bij de haven van Olavstuen voer in het westen van Noorwegen. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van der Berg. Een algeheel verbod op boerka's en gelaatsbedekkende kleding. Het zit er nu echt aan te komen. U hoorde net nog in het nieuws ook. Naar verwachting besluit dus het kabinet morgen over de invoering van het omstreden boerka-verbod. Draag je een boerka in het openbaar, dan loop je het risico op een boete van zo'n 380 euro. Um, ja, is het verbod op gezichtssluiers noodzakelijk... omdat moslimvrouwen anders ongelijk worden behandeld? Belemmert een gezichtssluier per definitie, de communicatie en integratie? Of is zo'n maatregel overdreven? Beperkt dit vrouwen in hun keuzevrijheid en vrijheid van godsdienst? Ik ga over praten met Magda Benson, Tweede Kamerlid voor D66... ook het oud-korpschef trouwens, want uiteindelijk zal de politie... toch uh, deze zaak dan in de gaten moeten gaan houden. Dag mevrouw Benson, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, u mag alleen maar ja of nee zeggen, ja. daar komen ze. Vrijheid van godsdienst gaat boven veiligheid. Ja. De boerka is vernederend voor de vrouw. Ja. Op Prinsjesdag draag ik in plaats van een hoedje is een keer een boerka. Nee. Nee. Oké. Okay. Uh, nou, ik dacht misschien uit protest of zo. Um, <laughs> u kunt... Ik ben niet van de protestpartij. <laughs> nee, Oké, okay. um, U kunt uh, natuurlijk thuis ook meepraten over die onderwerp <hums> waar u ook maar bent. Uh, de stelling luidt als volgt: Het Boerkaverbod is symboolpolitiek. Bent u daarmee eens of oneens? SMS-stad na 7070.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 Dat is één ding, dus de liberale principes gelden wat nog meer, wat u betreft. Nou, ik, u noemde het zelf al, hè, de vrijheid van godsdienst. Ik vind dat mensen zelf moeten kunnen bepalen... hoe ze uiting geven uh, uh, aan hun godsdienst. En als ze daarbij zo'n boerka of een niekaap willen dragen... dan vind ik eigenlijk dat ze dat zelf moeten beslissen. U noemde ook uh, zeg maar de positie van vrouwen. Nou, daarvan heb ik ook gezegd dat ik uh, eigenlijk vind... dat het niet past in een uh, geëmancipeerde samenleving... Maar ik vind ook dat je vrouwen zelf de gelegenheid moet geven om te emanciperen... en om er dus mogelijk voor te zorgen dat ze op enig moment... uit vrije wil die gezichtsbedekkende kleding uitlaten. Omdat ze zich dan ook realiseren dat ze makkelijker... in onze samenleving kunnen werken en kunnen anticiperen... op zaken die voor hen ook van belang zijn, zoals bijvoorbeeld werk. Ja. Maar goed, dat is bijvoorbeeld wat Geert Wilders zegt. Hè? Want dit is een punt natuurlijk dat hij heeft ingebracht... in al die besprekingen rond de beide akkoorden... Uh, hij zegt: Ja, emancipatie en integratie van moslimvrouwen wordt hierdoor belemmerd of zelfs onmogelijk. Ja, maar moet je daar als staat dan een opvatting over hebben... en zo ver gaan met je maatregelen... dat je het bewijs wijze van spreken nog veel moeilijker maakt voor deze vrouwen... om te kunnen participeren in de maatschappij. Want mogelijk mogen ze dan helemaal de straat niet meer op. Maar ik vind dit een beetje een goedkoop argument van de PVV. Want ik hoorde gisteravond toch echt een Kamerlid zeggen... dat dit het begin is van de de-islamisering van Nederland. En dat is toch echt wat anders dan een emancipatiestandpunt. Ja, of ze denken van nou, we beginnen met die boer... Okay, en dan komen straks de hoofddoekjes bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet wat ze denken. Ik hoor ze alleen dingen zeggen waar ik het dus volstrekt niet mee eens ben. En laat ik nog eens een ander punt erbij betrekken. U noemde het al. Een boete van 380 euro. Dat betekent dus dat de uh, politie zich daar weer mee moet bezig gaan houden. Nou, met alle respect, ik vind dat dit... Echt niet de hoogste prioriteit heeft. De politie krijgt al zoveel op zijn bordje. en hij heeft echt wel heel wat belangrijke dingen te doen. Mm. Ik, ik noem u alleen maar de kinderporno. Wat een ongelooflijk groot probleem is. en wat heel veel kinderen raakt. Laat alsjeblieft de politie daar zijn capaciteit in stoppen. Toch nog even, want uh, D66 is ook de partij van, uh, van Emancipatie van Vrouwen. Ja. En uh, goed, je kan er veel van zeggen. Er zullen ongetwijfeld ook vrouwen zijn. die uh, zo'n boerka aantrekken. omdat ze dat graag zelf willen. Uh, toch is het ook wel bekend dat dat. Uh, onder dwang gebeurt. Dus ik bedoel, daar kan je dan toch niet voor zijn? Nee, maar natuurlijk. Maar dat moet je dus op een andere manier bestrijden. Ik, ik, ik geef al aan... ik vind dat die vrouwen zelf tot het inzicht moeten komen... dat ze dus... in het kader van emancipatie die burka... gewoon niet moeten dragen. Maar ze moeten daar... sorry, ze moeten daar ook de gelegenheid voor krijgen. Uh, en uh, als je dus als overheid dat gaat opdringen, dan bereik je daar echt helemaal niks mee. In ik denk dus juist dat die vrouwen veel meer binnen blijven... Uh, en dat ze dus uh, helemaal de straat niet meer opkomen. En als wij... Ik ben heel erg voor het stimuleren van vrouwen... om deel te nemen aan het arbeidsproces, zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen als ze dus willen deelnemen aan dat arbeidsproces... Ja, dan zullen ze dus ook die boerka waarschijnlijk niet kunnen dragen. Nou, dat helpt ze dan dus om die boerka ook uit te trekken. Hm. Maar je moet die vrouwen zelf de gelegenheid geven om te emanciperen... en niet als overheid dat opleggen. En dan bovendien ook nog eens door de politie laten controleren... Oh. en een boete van 380 euro ja, opleggen. Ja, en, en 30.000 euro voor als, als die vrouwen aangeven... dat zij dat moeten van bijvoorbeeld hun man. Twee jaar cel ook trouwens nog erbij zie Ja, maar weet u... Uh, uh, u begon met de stelling symboolpolitiek. Nou, dat vind ik dus echt. Want ik moet nog een rechter zien... die uh, 30.000 euro boete op gaat leggen aan een man. Bovendien gaat die vrouw dat natuurlijk dan helemaal niet zeggen... dat ze onder dwang die boerka moet dragen. En ik weet ook van vrouwen dat ze het uit vrije wil doen... Um, maar die, die symboolpolitiek toch nog even wat anders. Hebben we nou in dit land niet wat meer aan ons hoofd? We staan aan de vooravond van Prinsjesdag. We weten dat we in ongelooflijk zwaar weer zitten. We hebben de eurocrisis, we hebben Griekenland. We hebben het uh, persoonsgebonden budget. We, we horen net dat we ontzettend veel meer aan zorg moeten gaan betalen. Ja, we hebben een kabinet dat bestaat uit CDA en VVD. en Die hebben gedoogsteun uit de Kamer van uh, een partij, de PVV... Die, dit een belangrijk punt vindt. Ja, nou dat zegt u dus precies goed. Uh, en ik hoop dus dat uh, VVD en CDA uh, bij zinnen komt en zegt. We hebben belangrijker hmm. dingen aan ons hoofd... en we komen niet op vrijdag voor Prinsjesdag... met een wet die overigens al maanden geleden was aangekondigd. Het lijkt toch echt op het verbloemen van de echte problemen in dit land. Uh, want de VVD, zei ik al, is voor dat verbod natuurlijk... ja, die komen ermee als coalitiepartij... Uh, beroepen zich ook op de veiligheid. Uh, zeggen, ja, er worden overvallen gepleegd door mensen in een boerka. Nou, ik zou dan wel eens willen weten hoeveel dat er dan geweest zijn... Ik heb het nog nooit gehoord in ieder geval. Maar die veiligheid, daar kunt u zich ook niks bij voorstellen? Nou, ik kan me er heel weinig bij voorstellen. Kijk, als, je, als het nou echt zo zou zijn dat het uh, haast uh, uh, iedere keer gebeurde, een overval in een burka... Ja, dan heb je het over een andere situatie. Maar nogmaals. Nou ja, andere mensen op straat vinden het misschien toch bedreigend of zo? Ja, maar dat vind ik wat anders. Kijk, ik kan mij voorstellen dat mensen het niet prettig vinden om het te zien omdat wij uh, in een open samenleving gewend zijn uh, te wonen. Tegelijkertijd zijn er misschien ook wel mensen die het vreselijk vinden. Als jongeren met een bomberjack aanlopen... Ja. of met allemaal piercings door hun wenkbrauwen en lippen en weet ik wat hebben. Uh, of, of dat of mensen mannen, in de, zomer, halen kan. mannen ja. in de zomer met korte broeken. Vreselijk, ja. ja. Ja, vind ik ook vreselijk, maar dan ga ik toch niet zeggen dat dat niet mag. Nee, is natuurlijk nog wel van een iets andere orde misschien. Ja, maar u noemt het, Ja, he? ja, ja, ja dat, <laughs> dat punt hebt u gemaakt, inderdaad. Uh, nee, maar, maar dat is natuurlijk... Is, dat is, dat is, mensen voelen zich er onheimisch bij als, als ze op straat daarmee geconfronteerd worden. Dus daarvoor zou je het dan kunnen doen. Nou ja, weet u, ik heb nog nooit een onderzoek gezien... onder mensen of ze zich inderdaad onheimisch voelen... of dat het aangepraat is. Iemand op ons forum zegt... Uh, twee jaar geleden waren er minder dan tien boerkaarddragers in uh, Nederland. Nu zijn dat er al uh, zo'n 250. Um, ja, een paar jaar geleden had Nederland 700.000 moslims. Tegenwoordig 1,5 miljoen, zegt deze meneer of mevrouw. Um, met alle islamlanden in nood, wegens de Arabische Lente... zal dit aantal over twee jaar meer dan 2 miljoen zijn. Dus, zegt deze meneer of mevrouw, moeten er nu op tijd bij zijn... dan weten we in ieder geval dat het niet, uh, niet veel meer wordt dan die 250. Nou ja, de vraag is of het er echt veel meer gaan worden. Want als u naar de hogescholen kijkt, naar de universiteiten... hoeveel uh, vrouwen met een dubbele nationaliteit en niet-westerse... Uh, uh, nationaliteit, daar buitengewoon gewoon succesvol zijn, dan zul je zien dat de emancipatie ook eh, onder de, de moslimvrouwen gewoon doorzet. En dat die vrouwen op enig moment er echt niet meer voor kiezen om thuis te gaan zitten, alleen voor de kinderen te zorgen en in een burka of een nikaap te gaan lopen. Dus ik, ik zou zeggen, geef dat proces nou gewoon een kans. We zien het. We zien het de afgelopen jaren gebeuren op de universiteiten en de hogescholen. Overstaat Nederland niet alleen in, hè? Want in Frankrijk en België geldt al een Boerka-verbod. In Italië en Spanje wordt er ook over gesproken. Ja, maar ja, we hoeven niet alles na te doen. Hè? Zeker niet uh, van de landen die nu erg slecht uh, voor staan als het <laughs> gaat uh, met de euro. Nou ja, dat dus... is wel weer een makkelijk argument dan van <laughs> ja. u. Nu. Daar heeft u ook gelijk. Nee, Maar kijk, ik vind dat we een eigen verantwoordelijkheid uh, uh, erin hebben. En nogmaals... Uh, wij hebben ook een duidelijke opvatting als het gaat om hoe je omgaat met het binnendringen van de staat in het privéleven. En uh, nou ja, dat, daar ligt voor mij echt de grens. Vindt u het ook discriminerend naar, naar moslims toe? Nou ja, het, je plaatst ze natuurlijk wel in een speciaal hokje. He, want er zijn natuurlijk uh, ja, uh, allerlei religieuze uitingen die dan vervolgens weer niet verboden worden. Dus... Ja, discriminator vind ik een groot woord, maar het is wel een beetje stigmatiserend. Maar dan zou je dus alle religieuze uitingen moeten verbieden? Nee, ik wil helemaal niks verbieden. Nee, nee, maar goed, als je dit, dit verbiedt... dan zou je dat bij alle religieuze uitingen moeten doen. Nou ja, dan is het van 2-1. Dat is ofwel een religieuze uiting. En dan, uh, dan zou je dus alles moeten verbieden. Ja, en anders heb ik er uh, geen argument voor. Hè. Dus dat, dat punt van die veiligheid, daar geloof ik gewoon helemaal niet in. Maar, uh, want dat was een van de keuzes net ook. Hè. Ik vroeg aan u, uh, vrijheid van godsdienst belangrijker dan veiligheid. En u zei ja toen. Ja, ja vrijheid... Uh, ik vind dus dat vrijheden van mensen, dat zijn mensenrechten. En als mensen zich binnen de wet uh, uh, blijven begeven... Uh, dan, dan gaat dat uh, eigenlijk voor alles. Dat is een grondrecht. En dat is niet onderhandelbaar. Nee. Um, korpschef Welten, die zei begin dit jaar uh, dat hij dit verbod niet zou handhaven. Daar heeft hij veel kritiek van gekregen. Met name vanuit de PVV-hoek natuurlijk. Er zijn meer politiechefs geweest die zich daarbij hebben aangesloten. Uh, daar kunnen ze zich alles bij voorstellen. Nee, ik kan me er alles bij voorstellen. Omdat de, de politie natuurlijk prioriteiten moet stellen. Omdat er altijd capaciteitsgebrek is. En altijd te weinig politiemensen. Ja, en dan uh, ga je op basis natuurlijk toch van een, een veiligheidsanalyse. Ga je je capaciteit inzetten. Ga je politiemensen inzetten? En dan kan ik me voorstellen dat dit erg laag op een prioriteitenlijstje terechtkomt. Ja. Goed, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft meeluisteren, dan Zeker. Uh, komen we zometeen graag bij u terug om de reacties door te nemen. Een boerkaverbod is symboolpolitiek, dat is de stelling. Uh, bijna 1200 mensen gestemd, nu 39% is het eens met de stelling, 61% is het oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja, hallo? Ja, zeg maar mevrouw. Oh, uh, nou, ik ben het oneens met de stelling, want ik vind het, wat we net ook al besproken is, heel gevaarlijk in deze tijd. Er kunnen ook criminelen en rechtsextremisten gaan zitten. Dat gebeurt al in Afghanistan. En je moet niet zeggen, dat, gebeurt, dat is wel heel weinig, want vooruitzien is regeren. En iedereen kan merken dat het wel gaat gebeuren en dat het ook uh, gebeurt. Dus je moet gewoon niet wachten tot het erg wordt. En ik snap ook niet dat ze willen wachten tot hun mentaliteit verandert. Want je kunt toch gewoon, gewoon iets verbieden aan moslims? Het ja, is maar... wel dat je op die mentaliteit moet gaan wachten. Dan kun je lang wachten. Want de aanpassingen zijn dat ook. Dan, ja. dan kun je lang wachten. Maar u heeft mevrouw Benson net gehoord. En die zet ook vraagtekens bij die veiligheid. Is het nou zo dat die vrouwen echt heel, heel, heel on, on, he, onveiligheid in de hand werken? Dat is de vraag. Nou, er, er, er, kun, er kunnen extremisten onder gaan zitten. Of mensen die gezocht worden. Ja, maar ja, die kunnen ook gewoon een trainingspak aantrekken. Nee, dat gezicht is ver... kun je dat niet meer zien. Ja, maar, maar mevrouw, er kan toch gewoon iemand op straat lopen die er hartstikke vriendelijk uitziet. Maar de vreselijkste plan in zijn hoofd heeft. Nee, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat je je ook wel opdoeken. Want ze kunnen dan onder zo'n boerka gaan zitten. Dat ja, bedoel ja, ik. Ja, ja, precies, en ik dat het. gebeurt echt wel hoor. Dat gebeurt in Afghanistan al. en dan zeggen ze dat gebeurt ja. nog niet of heel weinig. Nee, vooruitzien is regeren. Ja. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, ik bekijk het een beetje van de lichtere kant. Uh, ik ben Pim Smit uit Rotterdam. En uh, ik vind het heel erg dat er op deze manier over zo'n verbod überhaupt wordt gediscussieerd. Uh, ik, vind het, uh, anderzijds, ik vind het gewoon heel erg mysterieus. Uh, dit verschijnsel, het boerkaverbod. Ik uh, vind het zelfs iets, en dat heb ik ook tegen de redactie gezegd... en ze hebben mij toegelaten, ik vind het iets sensueels. Hebben. <lacht> uh, Wat u uh, betreft kunnen er niet genoeg boerka's in het, uh, in het straatbeeld nee, verschijnen. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ga niet, uh, ik ga niet lopen roepen dat iedereen nu ineens een boerka moet gaan dragen... omdat ik dat nou zo leuk vind of dat ik dat uh, avontuurlijk vind. Ja. Uh, ik uh, zet het in de, in de verhouding tot de onzuiling na de, na, de, na de donkere dagen in de vorige eeuw... en dat wij ook niet hebben lopen gillen dat uh, opeens al die, die Witte kapjes En zwarte kousen en zwarte hoeden afgegooid moesten worden, omdat dat uh, een, een, een, een ondermijnend voor onze uh, samenleving zou zijn. Ja. Dus ik, ik denk gewoon, jongens, maak je nou in godsnaam niet zo druk en laat onze cultuur, laat die cultuur, laat die samenvloeien en wie weet komt er nog veel, veel mooie dingen uit. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Blitz Rotterdam. Uh, ik ben erg geschrokken van uw gast. Ik ben het hardgrondig met haar oneens. En Ik zou ook haar, u, die gast van u en uh, alle luisteraars willen oproepen is naar het werk te kijken van de arts Wafa Sultan, een Syrische arts die het een en ander over haar religieuze opvoeding heeft opgeschreven. Ze heeft interviews gedaan. Uh, in Frankrijk en België is het inderdaad al verboden. En als uw gast zegt dat uh, godsdienstvrijheid belangrijker is dan veiligheid. Uh, daarbij denk ik even aan uh, het AIVD-rapport wat pas is uitgebracht, waarbij een uh, aantal terroristische organisaties uh, als verzamelpunt Nederland hebben. Dan ben ik doodsbang van, u, van, u, van uw gast. Ik ben ja, heel erg van, goed. U, Maar u vindt, u vindt dat het boerkerverbod gewoon uh, moet komen? Zoals sprekend. Ja. want die De... mensen willen gewoon niet meedoen in onze maatschappij. En als ze dat niet willen, dat is een goede recht. Ze hebben wel die vrijheid van mij, maar laten we dan naar Afghanistan, naar Saudi-Arabië gaan. Ze willen graag in maatschappij. Onze maatschappij meedoen met hun, met hun uiting, ja, en, en, en sommigen kiezen daar hetzelfde. zelf voor. een humanistische beschaving. Ja, en dat hoop ik dat dat zo blijft. Ja, dank u wel. Stampertel, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met andere afspraken. Uh, ik uh, vind de borka op dit moment aan de orde te brengen, heb ik net gezegd aan de redactie. Ik vind het een, een hele lage politiek bedrijf. Uh, Mensen in dit land worden bang gemaakt dat er misschien 250 mensen rondlopen met Borka. Ik zie het in het dagelijkse leven, ik kom het niet tegen. Uh, en ik heb net uh, de mevrouw die lid is van uh, uh, D66 en daar heb ik enorm bewondering voor deze partij. Dat is de enige partij die eigenlijk op dit moment. Wat ik kan zeggen, een liberale partij. De VVD is een populistische partij geworden. En uh, dat is hmm. dezelfde lijn als PVV. Uh, P van de die doet gewoon er mij. Maar ik hoor helemaal niets van de kant van de P van de Oké, nou. dat is, er is okay. da da de politieke is helemaal... kwestie. Ik, u, bent, uh, u vindt het symboolpolitiek. U bent het niet eens met, uh, met dat burgerverbod. Ik vind het uh, uh, populistische politiek. Ja. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ik ben het eens met het uh, verbod op de borkaart. Want dat is niet te, niet te handhaven hier in Nederland. Als die mensen een borken willen dragen, dan moeten ze terug gaan naar hun land. Daar kunnen ze het dragen. Hoeveel die, lopen er bij u in de buurt eigenlijk? Nee, gelukkig niet. Ik heb nog geen gezin, oh, oh. dan liep ik weg voor die mensen. Want ik vertrouw die mensen helemaal niet onder zo'n ding. Ik zie ze liever in het gezicht, want ze zijn niet dus. Uh, ik wil eerlijk ja. dat ze dan terug gaan naar het Westen, naar hun eigen land. Want hier moeten ze zich aanpassen. Stel je voor, je komt je zegt, je zegt wat die doen, nee. Maar stel, er komt een gegek met zijn bork en heeft, is, die komt een zijn winkel en, is, en blaast de boer op. Stel je voor dat dat gebeurt. Dat klinkt raar, maar het is zo. Het kan ja. gebeuren. Maar, maar, maar, maar meneer, meneer als, die, als, die, als die persoon een boerenkiel aan heeft en je kan hem wel recht in zijn gezicht kan die ook die winkel nog opblazen? Dat, dat is zo, maar ik ben toch niet toch eens dat die verboden ja. wordt. is dus voor het westen. Okay. Het is beste beter. Dus sorry, ik moet zeggen, ik ben rechts en ik ben politieën. Nee, ja, dat mag. Als ik mevrouw van D66 zeg, of wat is het eens, niet, ben ik niet mee eens. Nee, duidelijk. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, met mevrouw Van Golderingen. Ik, ik vind het volkomen onbelangrijk uit welke hoek dat verbod komt... Maar ik ben het ermee eens dat het er komt. Ik was in luik met mijn kleinkind en we kwamen de mevrouw in een boerker tegen. Ik schrok van die mevrouw. De kleinkind verborg zich achter me. Ik wil helemaal niet dat die mensen teruggaan. Dat wil ik helemaal niet. Maar ik wil niet dat ze een boerker gaan. Nee, maar als ze dat, dat nu graag hoort. willen en ze willen graag hier blijven, zegt u. Ja. Dat mag van u. En dat hoort bij hun religieuze uiting, noem maar wat. Wat zegt u? Dat hoort bij hun religieuze uitingen. Dan, dan, dan kunnen we wel zeggen, ja, u hoeft niet terug te gaan... maar u moet wel uw boerka uittrekken. Dat is ja, toch niet aardig? Ja, u moet uw boerka niet wagen. Ergens kun je toch zeggen, nee, dat niet. Nee. Dat en, gaat er ver. En ik vind het grappig, want heel vaak wordt dat ook gezegd hè, door mensen. Bijvoorbeeld, u zegt, van, ik loop daar met mijn kleinkind... En, maar bijvoorbeeld er lopen ook wel eens clowns op straat die vermomd zijn. Daar, daar schrikken ze ook van. Maar dat is toch iets anders, meneer. Het is... Het, het is zo dat je die mensen, daar zie je alleen hun ogen van. En het geeft iets griezeligs. Ja, ja. Het is iets wat in ons straatbeeld niet thuis hoort. Nou ben ik daar helemaal niet zo van. Nou, wij doen dat allemaal niet. Maar dat maar. moet je niet doen. Je moet hier niet in een boerka gaan lopen. Dat gaat te ver. Dank u wel en voor ik bellen. ik wil zeggen, godsdienst? Ja, natuurlijk. Je godsdienst zit in je hart. Dank u wel voor bellen. Stam.nl, goedemiddag. Met Anlise uit Utrecht. Dag. Ik ben het volledig eens met de stelling en ik vind ook dat mevrouw Berendsen het heel goed duidelijk maakt dat dit pure symboolpolitiek is. Ik herinner me nog dat minister Plasterk ooit in de Kamer uh, een boerkaverbod verdedigde op scholen en op universiteiten... en daarbij ook zelf aangaf dat het inderdaad om symboolpolitiek ging. En ik vind het onbegrijpelijk dat een liberale partij dit de VVD om mensen te dwingen om bepaalde kleding niet te dragen. Mm -hmm. En ik vind het verbijsterend dat de CDA op deze manier... met vrijheid van godsdienst omgaat. Ik vind het heel duidelijk dat ze... Op die manier alleen maar laten blijken hoe bang ze zijn voor de nou. u hebt Uw punt haalt u trouwens nog even terecht aan. Want het vorige kabinet heeft het inderdaad geprobeerd. Maar dat ging toen helemaal. Is uiteindelijk niks, niks geworden omdat het kabinet viel uh, uiteindelijk. Maar die had het inderdaad ook op hun uh, lijstje staan. Inderdaad, ja. Dank u voor het bellen, mevrouw. We gaan uh, snel terug naar Magda Benson, Tweede Kamerlid voor D66. Uh, oud politiechef ook. Uh, dus de politie moet straks die boetes gaan uitdelen. Natuurlijk van uh, vrouwen die in Boerka lopen. En die mannen die erachter zitten en die dat dan voor een deel misschien bepalen. Die moeten 30.000 euro boete krijgen. Uh, wat vindt u van de reacties? Nou ja, kijk, er klinkt natuurlijk toch wel door dat mensen het soms angstig vinden. En daar loop ik ook helemaal niet voor weg. Hè? Want ik, ik geef ook niet voor niks aan dat wij gewend zijn in een open samenleving eh, te wonen en, en met elkaar te verkeren. En eh, ja, dat, in dit geval kun je dus mensen hun gezicht niet zien. Uh, maar dat is voor mij van ondergeschikt belang... als het gaat om de vrijheden die mensen hebben. En die meneer die zei, uh, die het mij eigenlijk erg kwalijk nam... dat ik veiligheid... Uh, minder belangrijk vindt dan godsdienst, godsdienstvrijheid. Ja, dan moet ik hem er toch op wijzen dat dat een grondrecht is. En ik vind dus echt dat we niet moeten tornen aan onze grondrechten. Daar hebben we hard altijd voor gestreden. En die moeten we recht overeind houden. Maar stel dat er een serie overvallen of weet ik veel aanslagen komt voor mensen in, in Boerkaas... Dan zou je daar anders naar willen kijken. Nou ja, dan ga je er dus uh, uh, op een politionele manier mee om. He, dan, dan, uh, uh, dan krijg je misschien wel een gebied met preventief foyer of iets dergelijks. Mm -hmm. Kijk, we hebben ook een tijd gehad dat Sinterklaasen overvallen pleegde, hè, De nep Sinterklaasen. Ja, daar lacht u om, maar het is ja, wel nee, gebeurd. Nee, het is waar. En, maar dan gaan we toch ook Sinterklaas niet verbieden eh, om een pak aan te trekken. Ik bedoel, mm. het, het zijn allemaal als-dan situaties en dat is heel lastig om daar eh, ja, zo een antwoord op te geven. Maar als er sprake van is dat er misbruik wordt gemaakt van eh, zo'n boerka, nou ja, dan ga je daar op een politionele manier mee om en dan gaat de politie dat gewoon handhaven. Ja. Maar goed, u, u hoort ook hè, in het gevoel bij mensen. Die mevrouw die met, met haar kleindochter in, in ja. België ging winkelen. Nou ja, die, die zegt: ik schrik daarvan, dat kind ook. Uh, nou ja, dat soort dingen hoor je. En mensen zijn bang dat het er alleen maar meer gaan worden. Nou ja, het is natuurlijk ook omdat wij het niet gewend waren in onze samenleving. Alhoewel we natuurlijk ook de haar bijt hadden van de, van de nonnen. Um, uh, en ja, dat, was, dat hoorde in dat uh, tijdsbestek. Die zag je toen op straat. Ja, maar ja, was en... het was toch niet helemaal gezichtsbedekkend? Nee, maar die hadden toch ook behoorlijke kappen op. Hmm. Ik bedoel, dat was ook niet uh, dat je zegt... Uh, een, een normale kledij die we dagdagelijks in de, in de, op, op straten zagen. Dus het is ook uh, iets onbekends. Die ene meneer die, denk ik, met een Limburgs accent uh, sprak. Ja. Uh, ja, daar komt het nauwelijks voor. En toch zijn mensen er bang voor. Dus we moeten ook ontzettend... Oppassen dat we geen angst aan gaan praten. Uh, dat hoorde ik ook iemand zeggen. En met dit uh, met zo'n symboolpolitiek ben je ook bezig de mensen angst aan te praten. Alsof het gewoon hartstikke gevaarlijk is dat die mensen met een boerka lopen. Goed, uh, we wachten af waar het kabinet morgen mee komt. Want dat is geloof ik de planning. Hè, dat ze morgen duidelijk maken wat de ins en outs ervan zijn. Ja. Uh, u gaat dat in de gaten houden namens D66. Zeker. Dank voor, nu, uh, voor uw bijdrage aan stand.nl. Graag gedaan. Magda Bense van D66. Dus een boerkaverbod is symboolpolitiek. Dat is onze stelling. Die staat de hele middag nog op de site. U kunt de hele middag ook blijven reageren. Er zijn wel wat veranderingen in de percentages zie ik. Bijna 1400 mensen nu gestemd. 40% is het nu eens met de stelling. 60% is het oneens. We gaan naar de andere kant van de tafel. Daar zit uh, Elsbeth klaar voor de onderwerpen van ja. Dit is de Dag. Inderdaad. Nou, de vraag is, hebben ze in België nu wel of niet bijna een regering? Want er is overeenstemming over Brussel, half veel Vilvoorde. Maar er ligt nog veel meer op tafel. Daarover praten we met Rick van Kouwelaert, Hij is van het uh, Belgische tijdschrift Knak. Lisa Weet, presentatrice, komt vertellen over een jeugdprogramma over slavernij. Een nieuwe serie. Maar hoe leg je dat nou uit aan kinderen? Want het is echt bedoeld voor kinderen. Ja, rond de tien. Er komt ook een grote mensenaflevering eh, komt van, ook toch? een grote ja. Mensen. ja, net zoals bij uh, Tweede Wereldoorlog hebben ze ja. ook toen op die manier gedaan. En uh, Elle Heimeriks schreef een boek, een roman over haar jeugd bij de Noorse Broeders. Dus een beetje een, een, een secteachtige christelijke beweging. We gaan het allemaal weer horen zometeen na en Dit is de dag. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. Een CRV. Vrijdagmiddag Life. Morgen vanuit de Kroon in Amsterdam nieuws. Ze moeten zich aan die afspraken houden, zo niet, dan valt in ieder geval onze steun weg. Satire. Wie meet zich het product van het overactieve scoten van Bernhard? Hey. Politiek. Ja, zo winnen we de concurrentie met China en India natuurlijk nooit. Sport. Ik ben echt lyrisch over Wesley Sneijder. Hij kan echt alles. En live muziek. U bent welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Radio 1. Het nieuws van alle kanten.